Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. We moeten nog sneller verduurzamen. Er zijn al eerder afspraken over gemaakt, maar in dit tempo redden we die niet, zeggen klimaatwetenschappers. De wereld moet in 2050 op nul netto zitten... En dat betekent dus dat rijke landen als Nederland al een stukje eerder naar nul moeten. Dat betekent dus dat we sneller moeten overstappen naar onder meer elektrische auto's of energiezuinige huizen. Volgens de wetenschappers moet Nederland hierin het voortouw nemen omdat we als rijk land jarenlang veel meer CO2 hebben uitgestoten dan gemiddeld. Ook zouden we op deze manier een voorbeeld zijn voor armere landen. Over twee weken is er een grote klimaattop in Glasgow waar strengere klimaatafspraken moeten worden gemaakt. Een man die tot 30 jaar is veroordeeld voor een moord in Brunsum in Limburg zit misschien onterecht vast. Er is nu een andere verdachte in beeld uit België. Het gaat om de moord op Sven Prins in 2015. Die was toen 30. Volgens een Limburg werd het onderzoek nu heropend. De man die vastzit was al in hoger beroep gegaan. Hij heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. Een jongetje van vier uit Ammerzode in Gelderland, dat gisteren als vermist was opgegeven, is verdronken in een zwembad. Buurbewoners werden gisteren opgeroepen om naar hem uit te kijken en uiteindelijk werd hij in een zwembad gevonden. Er kwam nog een traumahelikopter, maar de politie laat nu weten dat het jongetje het niet heeft overleefd. En altijd al eens aan een film mee willen werken, haal dan nu de inner cameraman, regisseur of acteur in je naar boven. Want Raymond uit Noord-Holland gaat een film maken waar iedereen aan mee kan doen. App The Movie. Het wordt een thriller en iedereen kan via WhatsApp video's insturen. Ik ga een film maken, maar dat ga ik niet in mijn eentje doen. Maar dat ga ik doen met uh, zoveel mogelijk mensen die ik niet ken en via WhatsApp. Dus uh, iedereen kan uh, fragmenten insturen en al die verloste fragmenten maak ik één Verhaal, één film. Hij heeft al 70 filmpjes ontvangen. Die komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit onder meer Canada en Australië. En hij verwacht er nog meer. Want heel veel mensen denken natuurlijk, uh, allermachtig waar begin ik aan? Met al die fragmenten in die puzzel, denk ik. Maar uh, ik zie dat juist wel als een hele leuke uitdaging. En als hij dan af is, is ook de première via WhatsApp als het aan Raymond ligt. Het weer vooral bewolkt en af en toe komt de zon erdoor. Het blijft droog en het wordt zo'n 14 graden. Morgen wordt een beetje hetzelfde weer.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 When you're gone, it hurts and I I used to get cold feet I never go too deep I'm scared of the sound of a heartbeat But it's undeniable What I feel for you You know I've been wrong before But you're I'm uh hurting -oh.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 Don't bother Maar wel de zombies met uh, She's not Dan. Lekkere Lekker gouden oude op deze zonnige zaterdagmiddag. En wie ook geniet waarschijnlijk van het zonnetje, dat is uh, Jan van der Leden. Jan, hoe is het uh, bij het voetbal daar op Duintjesveld? Het staat nog steeds 0-0 op. Het is inderdaad heerlijk weer. Het staat lekker in het zonnetje, een beetje in de lucht. En de wedstrijd is heel spart. Je wordt echt gevochten voor elke, elke meter. Het is een, beetje, een beetje hard ook, maar dat is wel een beetje mijzelf. ...als je maar niet uit de hand loopt met gemeen, gemeen voetbal. Maar Waterrijk gaat er wel een beetje om vragen die, uh, die schoppen naar elke bal, die schoppen naar elke man. En wij hebben natuurlijk ook een paar jongens die behoorlijk agressief... Kunnen, echt wel kunnen reageren. Dat zijn But en Jesse de Haan. ze zich maar uh, kunnen gedragen en uh, zich in de hand houden. Oké, okay, uh, nou Jan, uh, inderdaad... Uh, ...wat wil je zeggen? De jongens zijn wel super snel in de voorroede. En daar heb je water eigenlijk ook wel moeite mee. Dat merk je wel. Oké, okay, dus ondanks dat we een beetje gehaverd team hebben. Uh, ja, merk je toch dat er, dat er best wel loop bij is, Verstandvoort. Ja, natuurlijk. Aan de andere kant hebben we ook de wind mee. Ja, dat, uh, dat scheelt ook altijd, uh, inderdaad. Uh, en de wind gaat nu een beetje aantrekken. Tweede dus helft uh, over dat het. Uh,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 Dus in ieder geval uh, staat het nog uh, 0 tegen 0. En uh, straks uh, de tweede helft van de wedstrijd met uh, Jan van der Leeden... die voor ons uh, aan het veld staat. Dankjewel Jan en tot zometeen. goed hè, deze single van uh, Shai, Coltrane en Colay -like Kalayla. Nou, de eerste helft uh, van de voetbalwedstrijd... die uh, zal er inmiddels uh, op zitten, straks uiteraard uh, de tweede helft. Ook dan weer Jan van der Leden met verslag nog steeds 0 tegen 0... tegen, 0 tegen Waterwijk uit Almere. Het is half 4 geweest. Zoom genoeg gaan jan de evenementagenda. Het zal uh, Zandvoort er niet zijn ontgaan... dat deze maand oktober wederom in het teken staat van Zandvoort Goes Wild...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 Tijdens de wildwandelingen van anderhalf à twee uur loop je buiten de gebaande paden op zoek naar burlende brul en vechtende herten. De gids vertelt je onderweg alles over het gebied en de fascinerende paringsritueel. En nu ook tijdens de herfstvakantie worden speciale kinderwandelingen georganiseerd. Er is een beperkt aantal plekken voor de wandelingen. Kijk voor meer informatie en reserveringen op www.zandvoortgoeswild.nl www.zandvoortgoeswild.nl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 Leuk hè, wat is hier mooi? Deze nieuwe single van Goldie Cadder samen met. Uh, nee, die ben ik even kwijt. In ieder geval uh, heet hij De Sterren staan goed. Tot zover, uh, dit, uh, dit verhaal over uh, dit liedje, volgens mij is het met Frankie. Ja.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 Inderdaad, vorige week had ik het al over de nieuwe singles uit vanaf afgelopen vrijdag, Easy on Me.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 And the world's alright with me Just one look at you And I know it's gonna be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 I know it's gonna be A lovely day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 Al is hij al, al, ondertussen alweer gestopt geweest voor uh, drie minuten... tegen de blessure van de Almere-speler. De hele snelle West Buiten van, uh, van Almere. Dus als die geblesseerd vaak is, is het niet zo heel erg. Want dat mag ik <laughs> niet zeggen natuurlijk, maar... <coughs> maar, we spelen nu tegen de wind in en uh, we moeten gewoon de glederen dicht houden, de bal laag. En, nog, uh, nog, uh, wijziging, nog wijzigingen in de rust? Bij ons niet in ieder geval. Van uh, waterrijke naar hm. de tunnel doorgaat. Oké, dus zelfde team als uh, de eerste helft. Dat als uh, in, zoals we de rust ingingen, laten we het uh, zo zeggen dan. En uh, ja, we wachten het even af uh, Jan, hoe uh, de tweede helft verder gaat uh, verlopen. Ja, uiteraard, ja. We komen in principe tegen ja. rond de half vijf... in ieder geval weer bij je terug tegen het einde van de tweede helft. Maar als er iets gebeurt, dan horen we dat, horen we dat graag. Als er, als er iets gebeurt, dan heb ik er wel wat door. Uh, Toppie. Helemaal goed, Jan. Dankjewel voor dit moment. Geniet uh, van de wedstrijd en van het uh, mooie weer uh, daar. En uh, wij gaan weer een uh, lekkere plaat voor je draaien. Dit is de nieuwe single Anton en Serre. Het is goed te maken, goed te maken. met haar van de haren...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 Bij mijn berg, bij mijn pless en ik wil Ik wil jou niet kwijt. Want zo ben jij, want zo ben jij, want zo ben jij, wat zo, zo ben jij? Want zo ben jij. Oh, dat dus ik ben aan het Oh, dat dus jij bent het antwoord. Laat mij je wakker schudden uit jouw droom. Je noemt mij gek als ik even niet loopt, maar jongen, dat werkt niet zo. Ik ga je niet ook zo. De aandacht die je vraagt vind ik zo goedkoop. Zit je met je over bij die hoofd of zo, ik ga jou niet meer veranderen. Dat is ook niet wat ik wil. Ik ben mijn reums en ik neem altijd iets te veel. Want, Want zo ben ik.